6 uur. De Radio 1 Sportshow. Lucera Carrasso en Tom van Hek. Aandacht voor een heel grote brand in Londen. Hier zo'n 10 kilometer vandaan. We kijken terug op een van de hits van deze Olympische Spelen in Londen. Het beachvolleybal. En we volgen de livesport bij Ajax AZ. Eerst krijgt u het NOS nieuws van Rashid Finch.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 Woensdag ontsloeg Morsi ook al de Nationale Veiligheidschef en Gouverneur van de Noordelijke Sinai-regio. Dat besluit had te maken met de onrust in de grensstreek die nog steeds voortduurt. Terasmus Medisch Centrum wil dat Europa zelf dure geneesmiddelen gaat produceren voor zeldzame ziektes als pompen en fabrie. Met dit voorstel wil het Rotterdamse ziekenhuis de farmaceutische industrie buitenspel zetten. Die vraagt hoge prijzen voor medicijnen voor zeldzame ziektes. Het College voor Zorgverzekeringen stelt in een conceptadvies voor deze dure medicijnen niet langer te vergoeden. De Erasmus MC vindt dat een consortium van EU-landen dure geneesmiddelen voor zeldzame ziektes in eigen beheer moet ontwikkelen en produceren. Alleen dan blijven die medicijnen voor iedereen beschikbaar, denkt het ziekenhuis.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 Via het Dorivel-virus, dat bekend, bekendheid kreeg doordat het computers bij onder meer de overheid heeft geïnfecteerd, zijn van zo'n 550 Nederlanders bankgegevens gestolen. Het gaat vooral om klanten van ING, zegt het onderzoeksbureau Digital Investigation. Volgens ING is van sommige rekeningen ook al geld afgeschreven. Mensen die zijn getroffen door het Dorivel-virus... worden aangeraden hun wachtwoord voor internetbankieren te veranderen... en hun virusscanner bij te werken. Zeker 3000 computers zijn met het virus besmet geweest. Al vermoedt Digital Investigation dat het aantal besmettingen veel hoger ligt.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 In Turkije zijn zeker 25 Syriërs gewond geraakt bij een ruzie tussen twee groepen vluchtelingen. Die gingen elkaar met stokken en stenen te lijf. Het is volgens Turkije niet duidelijk waarover de Syriërs aan het ruzieën waren. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht in de buurt van de Syrische grens.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 Bravo-renner Lars Boom heeft de achtste editie van de Eneco-tour gewonnen. De rittenkoers door Nederland en België begon maandag in Waalwijk. Eindigde vandaag ruim 1140 kilometer verder in het Belgische Geraardsbergen. In de laatste etappe eindigde de 26-jarige Boom als tweede. Maar in het algemeen klassement bleef hij bovenaan staan.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 ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staan vooral files vanaf de stranden. Ook een file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Voor knooppunt Raasdorp, 2 kilometer. N57, Ouddorp, richting Rotterdam. Voor Goede Reden, 4. En 59 Zero'skerken, richting Hellegatsplein, Voor Zierikzee C2 en verderop voor Hellegatsplein ook 2. En dan op de N201, Zandvoort, richting Uithoorn. Daar staat voor Heemstede, 2 kilometer. Dit is de Radio 1, Sportzomer. We zien hier, vandaag, hier vandaan dikke rookpluimen boven Londen. Een grote brand in de wijk Dagenham in het oosten... Zo na half zeven, meer bijzonderheden. We praten ook over het plan uh, om in Europa zelf medicijnen te gaan maken... om ze wat goedkoper te kunnen krijgen. Komt van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. U hoort ook iets uitgebreider dan net... de laatste Nederlandse sporter in actie vandaag op de Olympische Spelen. Dat was mountainbiker Rudy van Houts. Maar eerst gaan we naar de Amsterdam Arena. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Teck en Lucela Carrasso. Bas Stichler kijkt daar naar een uh, slotfase, kwartier of zo nog, denk ik. Bas, met Ajax AZ? Ja, een minuut of 13 en AZ staat er altijd met uh, tweeën voor. Berg Koepelsson met een prachtige actie vanaf de linkerkant. Hij is in de ploeg gekomen voor Valkenburg, maar de bal draait net uh, niet genoeg weg van keeper Vermeer. Zo kan Elthidoor er niet bij komen. Ajax heeft een periode gehad van, laten we zeggen, een minuut of 7, 8, waarin het uh, AZ behoorlijk onder druk heeft gezet. Dat heeft kansen opgeleverd. Grote kansen voor Sana. Die nog maar eens onderstreept dat hij aan een goede invalbeurt bezig is. Zeker als hij nu op een diepe bal eh, kan lopen en kan scoren. Maar de bal over het doel van AZ wipt. En waarom blijft Esteban eigenlijk zo lang staan? Vraag je je dan af. Want Esteban had volgens mij eerder moeten komen. Dat deed hij niet. En pas op het allerlaatste moment kwam hij toch. En toen had Sana zijn voeten tegen de bal gezet. Maar die dus over het doel van AZ gewipt. De twee komen nog met elkaar in botsing. Daarbij raakt Sana nog wat geblesseerd. Maar eh, de schade valt mee geloof ik. Maar een paar minuten geleden na een goede actie ook van Deli blind. Kon hij er bijna op de achterlijn vandoor. ging nog langs twee man van Ajax. Schoot uit een onmogelijke onmogelijk bal onderkant van de lat. Dat had maar zo de 2-2 kunnen zijn. En dan zou zijn debuut, dat dus echt goed is, nog wat extra glans hebben gegeven. Ook Sigtuason heeft voor Ajax nog een kans gekregen in die periode. Toen gebeurde er eigenlijk een minuut of 7, 8 helemaal niets. Tot dit moment. Waar Ajax weer een beetje wakker schiet. Gewisseld heeft. Behalve Sana is inmiddels ook Davy Klaassen in het elftal gekomen. Voor Serrero. En ook Theo Jansen. Beloof warm. Wie weet moet hij dan de boel nog... Uit het slop trekken straks. Dat deed hij vorig jaar in de competitie natuurlijk wel. Toen stond AZ na 20 minuten met 2-0 voor. Werd het uiteindelijk nog 2-2 en kwam de gelijkmaker vlak voor tijd van Theo Jansen. Toen Ajax al met zijn tieners speelde na twee gele kaarten voor 1-0. Kortom, Ajax heeft er enige ervaring mee om de boel te repareren. Terwijl niet zoveel mensen er nog in geloven. AZ moet nu terug. Vrije schop. Van een meter of 30 af. Je zou zeggen, daar had je Jansen voor kunnen gebruiken. Hoewel de bal is wel heel ver. En Sana, dat vind ik dan wel mooi. De debutant zegt: uh, ik ga wel. Het wordt geen schot, maar een voorzet. Lange mensen mee, klaassen mee, klaassen mee. Bal wordt weggekopt door uh, eigenlijk zonder veel problemen door AZ via Berkoetmonson. En die gaat dan over de zijlijn aan de andere kant van het veld. Daar komt dan een ingooi voor Ajax vanaf de linkerkant. Het is natuurlijk heel druk nu op de held van AZ dat eigenlijk met man en macht verdedigt. De ingooi gaat naar blind, blind raakt de bal even aan en denkt dan dat uh, zijn tegenstander Maher of Marcel is. Dat komt niet goed zien. Volgens mij was Maher niet er in de buurt, dat ook deed. En uh, laat de bal dan lopen in de wetenschap dat er een hoekschop volgt. Maar als de scheidsrechter Kevin Blom niet heeft gezien... dat die bal door een van de AZ-spelers is aangeraakt... dan komt er dus gewoon een doeltrap. En die heeft Esteban inmiddels genomen. Tien minuten nog, plus extra tijd. 1-2. Nog altijd de voorsprong dus voor AZ in Amsterdam. Dan terug naar de Olympische Spelen. De Amerikanen hebben goud gewonnen bij het basketbal. Ze speelden tegen Spanje in de finale. Maar we hadden de definitieve uitslag nog van jou te goed, Leon Kersten. 107 tegen 100. De Amerikanen hebben het veel moeilijker gehad dan dat ze vooraf gedacht hadden. Maar uiteindelijk zijn ze wel de verdiende winnaar van het goud. Spanje heeft het zilver en daar zullen ze ja, toch wel een beetje rouwig om zijn. Want de kansen zijn er geweest. Het brons is voor Rusland en daarmee is het erepodium compleet. De Olympische finale bij het basketbal zit erop. En de duurbetaalde miljonairs vieren een feestje en ze zijn oprecht blij met hun gouden medaille. En dat is toch mooi om te zien. Amerika, Olympisch kampioen. Laten we de sport even, want het Erasmus, Erasmus Medisch Centrum wil dat Europa zelf dure geneesmiddelen gaat produceren... om daarmee de farmaceutische industrie deels buitenspel te zetten. Voorzitter Buller van de Raad van Bestuur komt met dit plan... na de recente discussie rond de vergoeding van dure geneesmiddelen voor zeldzame ziekten. Zouden wij niet gewoon als, als Europese Unie tegen kunnen zeggen... We, we maken een consortium op Europees niveau, we stoppen daar zegt 10 miljard in, en we gaan voor die en, die en die ziekten... met elkaar als Europa geneesmiddelen ontwikkelen. We gaan niet meer afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie... die dat moet doen, maar we gaan een, een, een kracht vormen om te zeggen... we vinden het voor onze, uh, onze menselijkheid, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid... zijn in die weesziekten, pakken wij dat Europees aan... En gaan wij daar zelf de geneesmiddelen voor ontwikkelen. En dan gaan we ook met elkaar de prijs betalen. Want het enige wat er dan gedaan moet worden is dat bedrag terugverdiend hebben wat we erin geïnvesteerd hebben. En we zijn niet meer afhankelijk van grote farmaceutische industrieën. Die op allerlei manieren hun boeken gesloten kunnen houden over of ze er nou al genoeg aan verdiend hebben of niet hebben verdiend. Maak dat Europese consortium, farmaceutische industrie, EU, zeldzame ziektes. En ontwikkel daar binnen de geneesmiddelen. Onderhandelen met geneesmiddelenindustrie over de prijs van geneesmiddelen... noemt professor Bulek een labmiddel. Volgens hem vraagt de situatie om een onorthodoxe en snelle aanpak. Als Alzheimer morgen een geneesmiddel heeft... met binnenkort 500.000 mensen in Nederland die Alzheimer hebben... gaan wij dan als maatschappij zeggen ja, dat is toch wel een heel duur geneesmiddel? Dat kunnen we niet. Nou, wat, is, wat is nou vooruitkijkend onze mogelijkheid... Om niet te wachten totdat dat geneesmiddel op de markt komt. En we dan worden geconfronteerd met een hoge prijs. En dan zeggen we, ja, dat kunnen we als maatschappij niet ophoesten. Terwijl we dat als Europa wel doen voor de ruimtevaart. Of dat we wel doen voor, noem maar op, onze wegen of onze dijken. Ja, geneesmiddelen en een behandeling voor ziektes. Of nou weesgenedelen en Alzheimer. Laat me nou die verantwoordelijkheid pakken en dan niet eindeloos overzuren. En zeker geen proefballonnetjes op laten gaan op indicatie-orgaanniveau. Want dan wordt het zwarte pieten. Ik vind de discussie in Nederland in de laatste weken heel veel zwarte pieten. Laten we naar oplossingen gaan. Aldus voorzitter Hans Puler van de Raad van Bestuur van het Erasmus Medisch Centrum. Wij gaan naar Bas Ticheler, Bas ajax AZ. AZ bezwijkt dan uh, toch weer onder de druk, want het wordt 2-2 uh, door Kolbein Sigtorsson. Die dus voor het eerst dan tegen AZ speelt, omdat hij dat vorig jaar drie keer had kunnen doen, wat telkens geblesseerd was. En dat zal AZ Heugen ook, want hij rost de bal met een onwaarschijnlijke kracht en snelheid weliswaar van dichtbij in de draai. Langs doelman Esteban die steekt nog wel een hand uit, maar zelfs als die hand de bal zou hebben geraakt, dan was hij er doorheen geklapt. Zoveel kracht had het schot en het is 2-2. Met nog een minuut of zeven te gaan. En net als vorig jaar komt dus in de slotfase Ajax langzij in de competitiewedstrijd tegen AZ. Of het hierbij blijft of dat er nog meer gekke dingen gebeuren. Wie zal het zeggen? AZ gaat nog eens wisselen trouwens. En Boymans komt in de ploeg voor de twee doelpunten of de, de man die twee keer scoorde voor AZ, Josie Tidor Het is weer gelijk 2-2 in Amsterdam. Nog zes minuten officieel. Coldplay met klok's. Uh, is het ook zo mooi bij uh, Ajax AZ? Bas Sticheler. Verschrikkelijke eerste helft. Hartstikke leuke tweede helft. Zo zie je maar. De eerste helft is... De ene helft is de andere niet. Twee minuten nog te gaan. 2-2 is de stand. na nou, de gelijkmaker van een paar minuten geleden van de ziekteszone. En Ajax voelt dat het ook nog wel op jacht durft naar meer. Van de wiel achter een bal aan, houdt hem net niet binnen. Paas van al de wereld die boos is en nu op het gras slaat. Omdat de bal waarmee hij zijn rechtsback lanceert. Dus uiteindelijk net een klein tikkeltje te hard is. Ajax loopt wel op zijn tandvlees trouwens. Mag niet meer wisselen. dat hij het, het al drie keer gedaan Ricardo van Rijn heeft al twee keer op de grond gelegen. Met eerst een blessuretje en toen kramp. Kortom dat ook allemaal wat krakkemikkig. Ja, je hebt veel energie verspeeld. Dat is nou eenmaal zo, maar je zal toch nu op je tanden moeten bijten. Theo Jansen is overigens bij Ajax nog even in de ploeg gekomen. Dat gebeurde vlak voordat Zichtershond gelijk maakte. Misschien zijn het wel zijn laatste minuten in de shirt van Ajax. Berg Gutmondson heeft de bal voor AZ. Die speelt de bal terug. Dan gaat hij via viergever alsnog in de richting van Boijmans. De vervanger dus van Elty Dordeman voor de twee goals van AZ. En terwijl de klok rustig richting de laatste minuut kruipt. Heeft viergever de bal gespeeld naar Maarten Martens. Die hem op zijn bed weer terug aflevert. Viergever. Viergever zoekt. Ziet. Ja moeilijk. Zoekt of ziet. Allebei. Want de bal gaat in de richting van Boijmans. Maar die krijgt hem denk ik op zijn hand. En omdat Schijzer de Blom heeft gezien dat Ajax de bal bezit en overhoudt. Zegt hij speelbaar maar door. Dan kan Jansen een paas versturen. Zo. Dat is niet zo'n gekke bal hoor. Aan de linkerkant Luc kan er bij de cornervlag binnenhouden. Heeft Marcellus voor zijn neus. Moet een voorzet geven. Durft het niet aan. Zoekt steun van Fernand Anita. Fernand Anita die halfweg de helft van AZ nu een klein dribbeltje maakt. En dat de bal levert bij Sim de Jong. Goed balletje naar Klaassen. Aan de linkerkant van het veld. Klaassen. Wil de bal voor de goal krijgen bij Sietlson. Er zit een AZ verdediger tussen. Dat lijkt mij vier geven En via 4 geven komt er dan nog een hoekschop voor Ajax. En dat geeft dan allemaal wel aan. Met nog een halve minuut officieel. Dat de AZ het eigenlijk al een poosje niet meer weet. AZ is de laatste 10, 15 minuten nauwelijks nog van eigen helft af geweest. En Ajax voelt dat het deze wedstrijd ook nog kan winnen. Hoekschop komt, wordt weggekopt door de AZ-verdediging. En dan opgevangen door Martens. En zo krijgt AZ dan nog wel een counter. Daar is Maher mee. Daar is aan de linkerkant Berends mee. Daar gaat nu ook de bal naartoe. Berends vanaf links dus draait nu naar binnen. Draait toch weer naar buiten. Wil schieten met zijn linker. Dat is in ieder geval onverwacht. Maar Gregory van de Wiel had er toch rekening mee gehouden. En zet op het allerlaatste moment zijn voet voor het schot. Daarmee blokt hij het ten koste van een hoekschop. En komt er een corner aan voor AZ. Twee minuten. Extra tijd die uh, ingaan inmiddels. In de slotfase waarbij AZ nu met het uh, vertragen. Want AZ neemt heel veel tijd voor het hoekschop. Gaat nemen eigenlijk al aangeeft... Dat de Alkmaarders zeer tevreden zijn met een gelijk spel hier in Amsterdam. Rustig genomen de hoekschop Maar speelt de bal naar Berends. Dan binnen door naar uh, Martens. Er komt nog een bal voor ook. Daar wil Boymans zijn been wel voor uitsteken. Maar Vermeer is er eerder bij. En als Vermeer dan snel wil uittrappen. Wordt hij door Boymans even vastgehouden. Daar is het publiek boos over. Dan heeft hij snel uitgerold naar de linkerkant naar Theo Jansen. Theo Jansen wordt door Boymans achtervolgd. Nog voordat de middenlijn in zicht komt. Moet hij er voorbij kappen. Dat doet hij overigens wel goed. heeft gezien dat de ruimte ligt aan de andere kant van het veld. Er komt een lange bal. Die wordt door Gorter de andere kant weer opgetrapt. Maar dan door Ajax even makkelijk weer onder controle gebracht. Tenminste, dat zou je zeggen, Gregory van de Wiel. Maar die loopt er eigenlijk heel zullig langs. En dan ligt die bal voor de voeten van Frank de Boer. Daar heeft Ajax niet zo gek veel aan. Want AZ zal een ingooi mogen nemen. Nog een minuut over van de extra tijd. 2-2, nog altijd de stand. Vroege goal van Van de Wiel. Prachtig schot in de kruising. Volgens in het begin van de tweede helft twee keer Eltidoor In korte tijd 1-1 en 1-2. En in de 83ste minuut... Was daar de gelijkmaker van oud-AZ-spits. Kolbein Sigtorsson, die nu een bal op zijn hoofd krijgt. Dat betekent 2-2. En die 2-2 staat er nog altijd. Sigtorsson, hakje Klaassen. Veel tijd is er niet meer als Ajax nog wat wil. 40 seconden. Lukoki vanaf de linkerkant van het veld draait naar binnen. glijdt eigenlijk half weg Komt de bal van de voeten van Jansen. Zal hij dan? Jansen dreigt te schieten. Dat doet hij ook. Hij eh, schiet hem niet erin. Want hij schiet hem in het zijnet. En omdat het net bold viert een deel van het stadion feest, Want hij denkt, het zal toch niet... Nee, ja, het zal inderdaad niet. Want hij schiet hem in het zijde. Het is wel ongelofelijke bal weer. Zoals Theo Jansen dat kan. Want hij heeft heel weinig ruimte. En eigenlijk op het moment dat je denkt nu kan schieten echt niet meer schiet hij. En het zal 20, 25 centimeter zijn dat die bal naast het doel van Esteban schiet. En uh, een deel van de fans nogmaals van Ajax waren al driftig aan het feestvieren. En het duurde even voordat ze doorgaf dat die bal er niet in zat. Maar hij zat er echt niet in. 2-2 nog. Aan de andere kant komt er nog een mogelijkheid voor AZ. Nee, want Blom besluit deze wedstrijd die in de eerste helft niet om aan te zien was. Maar in de tweede helft een spektakel. En het eindigt dus in de punten, denk ik. 2-2. Vijf wedstrijden eindigen dus gelijk. Vier clubs winnen in het eerste weekend. Twente, NEC, Waalwijk en Feyenoord hebben drie punten. Ik zei het al, hier vanuit het Hollandhuis kunnen wij dikke rookwolken zien... in de verte, zo'n 10 kilometer verderop in Londen. In het oosten van Londen woedt namelijk een grote brand. De brandweer van de stad zegt dat het gaat om de grootste brand in jaren. We hebben contact met Anne Sane, onze correspondent hier. Anne, kan, kan jij vertellen waar die brand is? Ja, wat je al zei, de brand is in oost Londen, in de wijk Dagenham. Inderdaad, zo'n 10 kilometer van het Olympisch Park, de Olympische locaties vandaan... Er uh, dus, nou, dus zo'n uh, 200 brandweerlieden op dit moment uh, de brand proberen te bestrijden. En, en het is een grote brand. Uh, zijn er uh, gevolgen voor de sluitingsceremonie vanavond? Of, of valt het wel mee omdat het niet direct daarnaast is? Uh, nou, het ligt er in principe niet zo heel ver vandaan. Want er komen dikke rookwolken vandaan. Zoals je al zegt, het is een brand- afvalverwerkingsbedrijf. Um, maar volgens de weermannen hier zou het verder geen, uh, letterlijk geen roet in het eten gooien van de slotceremonie... omdat uh, de wind zo staat dat het noordelijk uh, af zal wijken. Nou, is die brand al even, even getijd als het ware aan de gang? I I hebben ze enig beeld wanneer ze hem ja, wat dat betreft helemaal onder controle hebben? Nee, op dit moment is daar nog niks over bekend. Zoals ik al zei, 200 brandweerlieden zijn daar nu mee bezig... Uh, en verder, verder ja, is er nog niks over bekend, hoe, hoe lang dit zal gaan duren. Het is een flinke brand in ieder geval. En hebben zich persoonlijke ongelukken voorgedaan? Nee, zo, zover ik kon zien, was het, uh, zijn er geen uh, mensenlevens uh, op het spel. Het gaat om een bedrijventerrein, zover ik kon zien in ieder geval. Dus uh, volgens mij zijn er verder geen gevaren wat dat betreft. En wij hebben de ramen en deuren hier allemaal open. Dat mogen we ook houden? Geen roet en giftige stoffen? Nee, zover, nou, dat hebben ze nog niet bekendgemaakt. Het is wel een afvalverwerkingsbedrijf, dus ik dacht zelf ook al uh, zou dat wel goed gaan. Maar daar is officieel uh, nog niks over bekend. Oké, okay, nou, gaan die kinderen om jou heen maar eens even een beetje <laughs> tot rust maken. <maar>, <laughs> Anne Sane vanuit Londen. Een nummer wat ooit één stond in de Amerikaanse top 100. Mariska Veer is helaas al overleden met Shocking Blue en Fiennes natuurlijk. Dan gaan we naar Mountain Bike. Want Rudy van Hout was de laatste Nederlander die vandaag nog in actie moest komen bij deze Spelen. Hij kon alleen helaas geen rol van betekenis spelen in de cross country. Een verslag van Steven Dalebout. 177 Nederlandse deelnemers zijn al in actie geweest op deze Olympische Spelen. Epke Zonderland, Dex Elmond, Dorian van Rijselbergen, Elisabeth Willeboortse, Edith Bosch, Gerko Schreuder, Renomi Kramer met Jojo, Teun Mulder, Elf van Dijk, Merlen Vos, Rutger ja. Smits, Jonny Knappen, Elvoog, Tun Knooijer, de Cornelissen, Marleen Veldhuis, Raymond van der Biesen en nu ook. Rider nummer 16, representing the Netherlands, Rudy van Hoot. Bijna de hele Nederlandse ploeg is al aan het shoppen of hangt al lang uit in een bank of zit misschien wel in de kroeg. Het Holland-Heinekenhuis is al dicht en chef de mission Maurits Hendricks heeft al een praatje gehouden over het behalen van de doelstellingen. Maar nummer 178 op de lijst van Nederlandse deelnemers, Rudy van Houts dus, is op Hadley Farm. Hij doet mee aan de mountainbikewedstrijd. Ja, het is toch net even iets speciaals. Laatste laatste Nederlander hier het is een beetje afsluiten, je krijgt... Ja, de media die heeft het ook allemaal wel door, dus uh, mooi een beetje extra aandacht. Of is het ook een beetje raar, die hele ploeg die zit nu nou in de kroeg, hangt ergens op een bank. Uh, ja, is, is lekker aan het relaxen en jij moet nog even in actie komen. Ja, ja maar daar heb ik nog tijd genoeg voor dit jaar toch om uh, in de kroeg te zitten. The race will begin anytime in the next 15 seconds. En alhoewel een groot deel van de Nederlandse ploeg dus al met andere dingen bezig is... ...is de chef de mission van het hele spul. Maurits Hendricks wel deze kant op gekomen. 50 kilometer buiten Londen in Essex om naar de race te kijken. Hij ziet dat de Fransman Julien Absalon de titelverdediger... ...en de winnaar van acht jaar geleden ook al snel uitvalt. En dat de Tsjech Jaroslav Kulavi de race wint. De olympische champion is going to be the guy from the Czech Republic. To to respond, Jaroslav Kulavi! Oh. Rudy van Houts start op plek 16 en eindigt op plek 17. Ja, ik, ging op, ja, ik stond op plek 16, maar uh, ik was al vrij snel weer uh, al in de top 10. Gewoon een goede start. Het draaide goed mee in een groepje, maar uh, ik, ja, ik verloor net de aansluiting door een foutje. Ik schoof even weg en uh, ik had een gaatje. Ik probeerde terug te komen, lukte niet. Ik ben uh, net een beetje over mijn toeren gegaan. Toen, ik, toen sprong ik ergens en verloor ik nog een beetje lucht uit mijn band. Ook weer bij moeten veel wereldplaatsen verloren, dus het zat allemaal net even niet mee. En is, is dit dan teleurstellend, ook als je bijvoorbeeld kijkt naar wat je in de Wereldbeker dit jaar hebt laten zien, is dit dan teleurstellend, deze 17e plek? Jawel, ik weet dat ik meer kan. In de Wereldbeker heb ik het nog niet altijd laten zien, maar net zoals vorig jaar, als ik piek, normaal kan ik dan net wat extra. Vorig jaar werd ik vijfde op een EK. En daar stonden ook bijna alle toppers aan de start, dus uh, ja, een top achter was zeker wel uh, reëel geweest in, uh, in een goede uh, doen. Als alles een beetje klopt, dan uh, moet dat lukken. Aan de andere kant, je bent ook geblesseerd geraakt vlak voor de Spelen. Um, heeft dat nu nog meegespeeld? Ik bedoel, hoe ben je fysiek? Nee, daar heeft weinig wat van gehad. Uh, ik heb ja, even een paar dagjes uh, niet kunnen fietsen. Ja, was. Wel... een scheurtje in je enkelband, hè? Ja, maar ik zat na vier dagen weer op de fiets en vrij snel echt gewoon fatsoenlijk weer kunnen doortrainen. Wat ga jij nu doen? Vanavond is de sluitingsceremonie bij je erbij? Jawel, dat staat wel op de planning. En uh, ja, nu even een weekje rustig aan. Ik ga gewoon met de ploeg terug naar Nederland uh, met de trein. Dus uh, pak ik nog allemaal even mee. En dan komende week even rustig aan en dan uh, opbouwen nog naar het wereldkampioenschap. Maar helaas is de allerlaatste Nederlander van deze Olympische Spelen wel teleurgesteld. Helaas wel, ja. 17th place for the team in orange, for the Netherlands the Netherlands. Het is Rudy van Houts. Rudy Woods dus Rudy van Houts werd uiteindelijk zeventiende daar. Het is uh, half zeven geweest, één minuut over half zeven. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Rashid Finch. Egyptische president Morsi heeft de legerleider... en minister van Defensie Tantawi ontslagen. Ook het hoofd van de legerstaf Anan is uit zijn functie ontheven. Volgens persbureau Reuters zijn de twee legerleiders... direct vervangen door twee generaals.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 De bank weet niet of de gestolen gegevens daadwerkelijk al zijn misbruikt. En Rabo-renner Lars Boom heeft de achtste editie van de Eneco Tour gewonnen. koers door Nederland en België begon maandag in Waalwijk. Eindigde vandaag in het Belgische Gerardsbergen. De laatste etappe eindigde Boom als tweede. Maar daarmee behield hij de leiding in het algemeen klassement. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dan het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Het is mooi weer en vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt uiteindelijk vannacht af naar 11 tot 15 graden. Landinwaarts gaat de wind wat liggen, wordt zwak tot matig. Maar aan zee en op het IJsselmeer blijft de wind vrij krachtig, windkracht 5. En op de Warren kan hij zelfs nog wat toenemen naar krachtig, windkracht wind 6. Morgen is het opnieuw een mooie zomerdag met veel zon. In het westen en zuidwesten neemt de bewolking wel geleidelijk toe. En later op de middag of morgenavond kan daar een enkele bui ontstaan. Het wordt morgen 23 tot plaatselijk 27 graden in het zuidoosten.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 Dit is de Radio1 Sportzomer. Ben je al bij beachvolleybal geweest? Dat vroeg iedereen aan elkaar in Londen. Het was echt een hit hier en daar praten we zo uitgebreid over na met verslaggever Maarten Tip. Want we zullen de komende uren met meer verslaggevers terugkijken op de spelen. Maar eerst iets vroeger dan u van ons gewend bent aan de lijn. De Radio1 Sportzomer aan de lijn. Het kan niet op in Londen. Het grote succes van de Spelen wordt al bejubeld. Groot-Brittannië heeft zich van zijn beste kant laten zien. En is dit de uitgewezen kans om je als een land op een positieve manier aan de wereld te tonen? Kortom is het succes van Londen de reden om de Spelen van 2028 naar Nederland te halen. Kunt daarover stemmen, want we hadden dus de stelling natuurlijk... Hè, dat het succes van Londen is de reden om de Spelen naar Nederland te halen. Kunt niet meepraten hier vanuit Londen, dat weet u inmiddels wel. Vanaf morgenavond kan dat allemaal weer... Maar wij praten er wel over. Allereerst met Gerard Dielissen, de directeur van NOC-NSF. Meneer Dielissen, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, zeg het maar meteen. Het succes van Londen is de reden om de Spelen van 2028 naar Nederland te halen. Eens of oneens? Nou, niet dé reden, maar wel een reden. Want? Dat, kijk Als het de enige reden zou zijn, dat zou wel wat kortzichtig zijn. Want die spelen in 2028, dat is pas over 16 jaar. En in 16 jaar kan er nog heel veel gebeuren. Maar ik heb wel weer in Londen gezien, en ik heb op meer spelen gezien, tijdens meer spelen... Ja, dat uh, die spelen een samenleving wel heel erg in beweging uh, mm. uh, kunnen brengen. En dat zou zelf wel een reden kunnen zijn om er heel serieus over na te denken straks. Want wat voor aspecten, zeg maar even in de breedste zin die we hier van de spelen gezien hebben... daarvan denkt u, ja, ha, dat zijn nou aanknopingspunten om ook Nederlanders te overtuigen. Dat kunnen doen. Uh, nou ja, ik denk, ik denk dat je hier hebt kunnen zien dat sport en de beleving van sport uh, uh, een enorme maatschappelijke waarde vertegenwoordigt. Het vandaag bijvoorbeeld heeft David Cameron, uh, de eerste uh, minister hier, gezegd dat in het schoolpakket van basisscholen uh, verplicht... Uh, een aantal teamsporten moeten worden opgenomen... zoals hockey en netbal en, uh, en voetbal. Nou ja, dat komt rechtstreeks voort uit het succes van deze Spelen. He, dus uh, kennelijk zien politici, en niet uh, de laatste in rang... Uh, dat sport een hele belangrijke bijdrage kan leveren aan een vitalere samenleving. Nou, He, dus ik, ja. ik, en ik vind ook, uh, om dat even toe te lichten... dat als je kijkt naar het succes uh, zoals dat wordt gepercepeerd in ieder geval van de Nederlandse, van de Nederlandse ploeg, en dat, dat is natuurlijk zo... ja, we zijn natuurlijk hartstikke tevreden. Maar ik zou zelf nog meer tevreden zijn als door dat succes ook alle kinderen in Nederland uh, uh, gaan sporten. En dus die verbinding moeten we wel gaan maken. Nou zitten we natuurlijk wel altijd op de, de wolk zelf van de Spelen. De, we zijn twee weken lang meegenomen, wij allemaal, denk ik, door, door fascinerende Spelen. Um, morgen uh, is het allemaal over en dan komen er ook weer uh, rekenmeesters en meesteressen... en die zeggen, nou, het heeft toch wat minder opgeleverd dan we eigenlijk dachten. Wat vindt u van dat argument? Nou ja, nou ja dat, dat is natuurlijk zo. Ik heb het net over het woord beleving gehad. Hè. We, we hebben nu 17 dagen prachtige sport gezien. Uh, ook nog eens een keertje heel veel successen. En ik realiseer me goed dat als uh, morgen het gewone leven weer doorgaat... dat de spelen al snel op de achtergrond uh, verdwijnen. En het is juist aan ons en ook aan de georganiseerde sport... en ook aan met name die jonge sporters die uh, enorm hebben gepresteerd... Om, ja, om ervoor te zorgen dat we uh, een sport hoog op de maatschappelijke en politieke agenda ja. houden. Maar uh, ja. nou, ja, dat moeten we echt doen. Maar even die financiële... Kant, want het, het heeft ook een enorme prijs, zeg maar. Hè, die ja, nou ja, kijk, maar dat, kijk die prijs. Euh, kijk kijk naar bijvoorbeeld naar Londen. Hè. Ik weet niet precies wat het heeft gekost, maar zeg 7, 8, 9 miljard. Euh, zeg maar voor anderhalf, 2 miljard worden die spelen georganiseerd. Dat wordt betaald door het IOC. En al die andere dingen die worden dan door de landelijke en door de uh, lage overheden uh, gefinancierd en betaald. Maar daarvoor heeft Londen wel een, een grote achterstandswijk met, uh, met veel. Uh, met veel problemen. Ja, is enorm aangepakt. Dus je kijkt naar oost Londen, wat daar op dit moment allemaal aan de hand is en hoe uh, Londen probeert zeg maar, die achterstandswijken bij de stad te betrekken, dat vind ik echt uh, uh, ja, dat vind ik een prachtige manier. En het is niet zo als bijvoorbeeld Athene, uh, hier in Londen, hè, heel veel stadions zijn tijdelijk, die worden allemaal afgebroken of die worden elders weer ingezet. Maar er zijn natuurlijk hele slimme manieren om die spelen te organiseren. En uh, hè, ik nogmaals, ik wil niet zeggen dat Londen, dat dat de reden is om straks in 2028 nee, nee. te spelen. Ja, dat vind ik eigenlijk wat aanmatigend, of wat. Wat, wat, ja, dat zover ja. Dat, dat zo ver is. Ja, het is meer het, su het de... succes van Londen. Hè? Ja, de, wat, ja, de, de, ja, leer, de leerschool ja. van Londen. Zeg. Maar ja, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld hier mensen gesproken... die, die zeiden van... Ja, ik, hè, mensen uit Londen, die waren echt tegen... Uh, de organisatie van de Spelen. En zelfs ook nog na twee dagen. En toen ging uh, Engeland medailles winnen. Hè, Team GB. En toen zijn ze helemaal omgedraaid. Ze dus zijn trots. En uh, hartstikke goed dat we dat kunnen. Etcetera. En ik redens me ook alweer als je het over drie, vier weken vraagt. En je ziet... Uh, uh, je kan het dan eens dus rustiger bezien... dat die meningen dan wel weer genuanceerder zijn. Maar zo moeten wij er ook in staan. Ik denk dat we pas de komende jaren uh, moeten bepalen... Hè, op basis van draagvlak ook in de samenleving. En, en kijk, als, als, sport, als we sport echt hoog op die maatschappelijke agenda kunnen krijgen... en dat is nog een hele tour... Uh, nou ja, dan moet je ook gaan praten of het zin heeft om een bid in te dienen... of niet, straks bij het ja. IOC. Ja, we hebben ook contact met uh, Jurit van der Voren, sporthistoricus. Ook goedenavond. Bent u al zover om een uitgesproken mening te hebben uh, om naar Londen te zeggen dat dat kunnen wij ook en dat moeten wij ook in 2028? Ongetwijfeld zal Nederland de Olympische Spelen van 2028 kunnen organiseren. Net zoals wij ook technisch in staat zullen zijn om vier keer de afsluitdijk aan te leggen. Maar dan stel je ook de vraag of je dat wel wil. En we zitten nu nog in de Olympische Spelen zelf, dat zei Gerard Dielissen zojuist ook terecht. En je hebt dan wel een beetje het gevaar dat je in de roes zit van een kroeg vlak voor het sluiten van de, van de tent in de laatste ronde. Dan is iedereen blij. Dan moet je nog even kijken hoe de stemming volgende week is. En ik garandeer niet van dat dat uh, verkeerd zal aflopen. Maar je moet het even afwachten. Je moet nog even het geduld hebben van hoe dat in de toekomst uitwerkt voor Engeland. En of ze over een jaar nog steeds zo blij zijn. En dat Nederland ambities heeft om de Olympische Spelen te organiseren, daar ben ik helemaal voor. Ik denk er ook heel graag over mee. En... Ik doe er ook van alles aan om daar een of, enigszins uitvoering aan te geven. Maar ik vind, je stelt eerst aan jezelf de vraag... hoe willen wij dat Nederland er over 30, 40 jaar uitziet? En dan stel je de vraag, kunnen de Olympische Spelen daar misschien een bijdrage aan leveren? Terwijl ik nu, als ik luister, heel vaak is van wij willen de Olympische Spelen organiseren. En dan als tweede vraag, hoe zou dat Nederland kunnen helpen? En het verschil tussen de eerste variant van eerst over jezelf denken en dan de Spelen. Dat noem ik visie. En de andere variant... Noem ik noem het wat opportunistisch, om dan de Olympische Spelen een beetje aan de haren bij te slepen. Dus je moet wel echt goed voor jezelf nagaan wat je met die Olympische Spelen wil bereiken. En ik heb het idee dat we heel veel negatieve dingen toch iets te veel over het hoofd willen zien. Ja, en, en wat zijn die negatieve uh, dingen dan? Geld, milieu? Ja, geld. Uh, er wordt al jaren gewaarschuwd voordat het toerisme in Londen wel eens... ...minder zou kunnen worden tijdens de Olympische Spelen en daarna. Het is een tendens die bij alle Olympische Spelen zichtbaar is. En elke keer lijken we opnieuw verrast te zijn dat het ook daadwerkelijk gebeurt... ...dat je sport hoog op de maatschappelijke kalender wil zetten. Dat vind ik ook. Dat is heel belangrijk om dat te doen. Maar met welke reden? Ik vind niet dat je als land pas je kunt gaan afvragen... ...of je mensen in beweging wil krijgen door de Olympische Spelen. Een verantwoordelijk land moet zich sowieso afvragen hoe je mensen in beweging krijgt, hoe je ze gezond moet hebben. Of je nou wel of niet de Olympische Spelen wil organiseren. Daarmee ben ik dus geen tegenstander. Ik probeer het alleen in een wat veel breder perspectief te plaatsen... dan alleen maar die euforie van het moment dat je twintig gouden medailles meer probeert te krijgen dan normaal. Want wil je een samenleving daarvoor laten betalen? Want dat is eigenlijk de vraag die je dan stelt. En zo ja, wat krijgt die samenleving er dan in zijn gilde terug? Nou, zult u als historicus niet alleen de volgende dag afwachten of de kater na het biertje er is... maar vooral ook willen weten hoe dat de afgelopen honderd jaar met die katers gegaan is. Dus als u die steden... Heeft u extreme voorbeelden waar het heel positief is geweest en extreem waar het heel negatief geweest is? Als je een uh, soort schaal maakt van min 10 naar plus 10, dan wordt min 10 altijd Montreal 1976 gezien. Dat is uh, de spelen die ongelooflijk duur waren geworden. En waardoor ook de hele wereld zich terugtrok uit de Olympische Wereldspelen. Dus ja, dit doen we niet meer, dat gaan we niet meer organiseren. Totdat alleen Los Angeles het nog wilde. Dat is echt het minpunt. En heel positief is altijd Barcelona, in 1992 die er gezien wordt. En ik heb het hier. Dan het idee dat, dat Londen wel redelijk in de buurt van Barcelona kan gaan komen. Maar nogmaals, dat weten we over een jaar of vier, vijf pas. En je moet toch een beetje waken voor, uh, voor de euforie van het moment. Ik gun het de Engelsen zeker hoor, want het is een heel mooi evenement geweest. Zeker? Ja, want Gerard Dilisen is er nog steeds in Londen trouwens. Jacques Rogge, die, uh, als we even, gewoon even op die wolk blijven zitten. Jacques Rogge noemde deze spelen fabelachtig. Hoe heeft u ze beleefd? Hoe zou u ze typeren? Uh, nou ja, fabelachtig <laughs> wat groot woord. Nou, heel inspirerend. Ik, ik, ik kan niet anders zeggen. Uh, Blijde mensen, goede prestaties. Ja, en, en ik kijk natuurlijk ook toch de resultaten van onze eigen ploeg. Hè, waar we heel steady mee aan het werk zijn. En ja, we zijn niet klaar uh, vandaar. We gaan door uh, via een Soort Scenario. Om er ook voor te zorgen dat het topsportklimaat in Nederland uh, wordt verbeterd. En dat, dat ook uh, uh, nou, dat dat echt duur, op een hele duurzame manier uh, verder opbouwen. Hè? Want vanuit topsport. Kun je ook je breed sport verder uh, vormgeven uh, in alle haanvaten van de samenleving? En dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. En ja, soms van de evenement vind ik het wel prachtig. En ik zou ook niet liever willen uh, dat die Spelen ooit in Nederland worden gehouden. Want je moet willen dromen hè, en je moet je nek uit willen steken. En als we die dromen waar kunnen maken straks, ja, ik zou het hartstikke graag willen. Maar zover is het nu nog niet. We uh, um, genieten nu van de successen. Maar ik vind dat we deze successen op dit moment moeten echt gebruiken om ook de breedte en in beweging te krijgen. Let's heb ik al vaak gezegd en uh, nou, dat zullen we ook doen uh, vanuit de georganiseerde sport in Nederland. Uh, meneer van der Voorn, Jurid van der Voorn, nog één vraag. Want uh, er is een advocatenkantoor in Den Bosch wat een, uh, een kort geding ging aanspannen omdat de huldiging bij hun op de hoek was. Is dat ook wel een beetje hoe wij in Nederland soms maatschappelijk uh, tegen topsport en alles wat er omheen zit aankijken? Je kan overal mensen hebben die op het laatste moment uh, wat moeilijkheden hebben. Ik weet niet of het advocatenkantoor voor heel Nederland staat. Dat, dat lijkt me iets te ver gaan. Het is, uh, ik vind het gewoon alleen jammer dat het niet gebeurt in Amsterdam. In het Olympisch Stadion, zoals vier jaar geleden. Maar goed, het, uh, in Den Bosch, dat is ook een plek waar het heel leuk zal zijn. En, uh... Ik denk toch dat het iets te ver gaat om te zeggen dat die ene advocaat voor heel Nederland spreekt. Als je okay. ook de reacties erop ziet. Ja, het is als... Me ja die mensen zijn niet toch wel mis. <laughs> helder, Goed. helder. Jurrit van de Voren, dank. Gerard Dielese ook, uh, dank. En, en veel plezier met het genieten van die uh, sluiting, afsluiting vanavond. Die ceremonie in het Olympisch Stadion hier. Ik kijk nog even naar internet. Er is inmiddels uh, volop gestemd. 38% van de mensen is het eens dat het succes van Londen de reden is om de Spelen van 2028 naar Nederland te halen. U kunt nog de hele avond stemmen: www.radio1.nl. En al dat olympisch geweld zal natuurlijk ook niet zijn ontgaan dat de voetbalcompetitie is begonnen. Uitslagen op een rijtje Ajax AZ 2-2, RKC, PSV 3-2, Utrecht, Feyenoord 0-1, Twente, Groningen 4-1, Vitesse, ADO 2-2, Heerenveen, NEC 0-2, Heracles, VVV 1-1, Roda, JC, Pexwolle 1-1, Willem 2, NAC 1-1. Kortom een vijftal gelijkspelen en een viertal winnaars. Um, ik ga erover praten met Ronald van der Geer die dat hele weekend voor ons gevolgd heeft. Eerst maar even, Ronald, naar die wedstrijd. Het van Ajax uh, AZ. Uh, op papier een topper. was. Uh, Stichler zei, één hele vervelende helft, één hele leuke. Was het niveau ook een top? Nou ja, Bas Bastigla heeft sowieso uh, gelijk in deze. Want die tweede helft was inderdaad leuk. Het um, ene doelpunt was nog mooier dan, uh, dan de andere. Ja, ik vond het uh, qua niveau uh, schurpte het tegen een topper aan. Maar er moet nog iets meer gebeuren, denk ik. Wil dit een, een absolute topwedstrijd of willen dit twee absolute topploegen worden? Ajax is vooral jong en nog echt op zoek. En AZ um, ja, begon wat, wat, wat stroperig aan de eerste helft. Maar werd in de tweede helft wel iets beter. En uh, uh, ja, maakte fantastische doelpunten met uh, Elty door. Maar nee, een echte... Een een absolute topwedstrijd uh, was het niet... omdat dit geen absolute topploegen nog waren. En dan uh, PSV, wat een topploeg zou moeten zijn... gezien de balans van het elftal, gezien de aankopen... gezien de toptrainer en gezien de voorbereiding. En, dan, ja, en gezien, gezien de, de verwachtingen ook. De verwachtingen ja. en dan uh, Waalwijk. Het licht is daar niet helemaal zo uh, op, op eindoverniveau niveau, zeg maar. <hijf> maar het was toch meteen 3-2, hè? Ja, het is uh, een valkuil, net als vorig jaar daar in, uh, in Waalwijk. Ook toen ging PSV in een fase dat het de punten nodig had onderuit... Ja, je, je kijkt toch even, waar, waar, waar ligt het nou aan dat het bij PSV gisteren misgaat tegen RKC? Nou ja, ten eerste omdat RKC bereid is van de eerste tot de negentigste minuut tot, tot aan het gaatje te gaan. Uh, maar ja, we dachten allemaal PSV vorige week tegen Ajax. Nou, dat, dat is toch wel een hele volwassen ploeg. Maar er blijkt toch iets anders aan de hand te zijn. Als PSV reageert, dus kan spelen met een tegenstander die het spel maakt, is dat toch iets anders als dat PSV daadwerkelijk op de helft van de tegenstander moet acteren. Uh, dat viel wat tegen en ten tweede komt er dan wel wat ruimte op het veld. En blijkt dat um, die defensie, als daar niet nog een lijntje voor staat... toch buitengewoon kwetsbaar is. En dat was er gisteren wel aan de hand bij PSV. Vervolgens uh, Twente en Feyenoord, noem ik maar even in één adem. Twente natuurlijk uiterst teleurstellende tweede helft van het seizoen. Vorig jaar uh, Feyenoord een hele sterke tweede helft. Beide clubs uh, die toch ook gewoon in dat rijtje staan van clubs die kunnen... en misschien wel een klein beetje moeten, beide wel sterker starten. Ja, Twente zelfs indrukwekkend sterk. Um, ja, we weten natuurlijk nog niet waar we Groningen moeten plaatsen... maar dat viel nogal tegen. Maar Twente heeft natuurlijk het voordeel, en misschien is dat ook wel het voordeel van Feyenoord trouwens... dat het al wedstrijden heeft gespeeld om het Echi. Twente maar liefst zes, hè, vanwege die fair play-cup... Um, al, al zes wedstrijden onderweg in Europa... waarin je toch steeds zag dat het elftal van McLaren uh, wat beter ging spelen. Ook steeds natuurlijk meer spelers aan boord kreeg, spelers in vorm kreeg. En ik vond vandaag de prestatie van FC Twente wel indrukwekkend te noemen. En je ziet ook uh, aan de wissels, ik bedoel, Castanjos wordt nog eventjes gebracht. Um, uh, voor Hoek kan nog even wat speeltijd krijgen. En ja, er is wat te kiezen. En mensen als Chadli en Tadic, Tadic notabene tegen zijn oude ploeg... allebei twee goals, ja, dat zijn smaakmakers van een elftal waar men voor wil werken... Ook. Dus dat, dat, dat, is, dat is dik in orde. Ja, Feyenoord controleerde uit bij Utrecht. Dat is ook knap. Twintig minuten misschien een beetje in gevaar geweest. Maar ook deze jonge ploeg is, is tot veel in staat. Het probleem van Feyenoord is wie gaat er dit jaar de goals maken? Oké, okay. Eén vraagje nog. We mopperen wel eens wat over de scheidsrechters in Nederland. Hoe was het in het eerste weekend? We hebben niks kunnen zien hier. Nee. Uh, nou, laat ik dat lekker zo Zij nou. wel. Zij wel. Zij hebben het wel kunnen zien. <laughs> Ze hebben het goed kunnen zien. Eén ding vond ik wel um, vervelend. Als ik nog even 30 seconden heb. RAC, PSV. Het is zo makkelijk om Guy Ramos voor één keer een bal wegtrappen en een lichte overtreding twee keer geel en dus rood te geven. Um, maar als van Bommel, Mark van Bommel, twee keer zowat... Um, ja, een tegenstander amputeert, gaat iets te ver. Maar gewoon een zware overtreding. Vertreding maakt en die mag blijven staan. Dat vind ik niet helemaal terecht. Punten zijn helder. Ronald van der Geer. Dankjewel. Op naar nog 33 ronden Eredivisie voetbal. I've done to prevent myself from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 Het is niet mooi na 17 dagen Olympische Spelen voor de New Shining... want they can't make up their mind. We blikken vanavond terug op een aantal sporten hier op de Olympische Spelen... zoals bijvoorbeeld het beachvolleybal. Madeleine Meppelink en Sofie van Gestel. Voor hen is het Olympisch toernooi voorbij. En ze gaan eruit tegen de nummer 1 van de wereld. Daar hoef je je absoluut niet voor te schaam. De beachvolleybalvrouwen die uh, hebben het niet goed gedaan, Keijzer. En van die zijn verloren dus van de Spaanse. Nummerdoor opnieuw. Wat kun je doen? Hard hard via het blok uit. En daar is de overwinning van Schuil en Nummerdoor op deze Olympische Spelen. De eerste overwinning... Zij staan in de kwartfinale. De prestatie van vier jaar geleden in Peking is in elk geval herhaald voor deze twee mannen. Mooie overwinning hoor, Regelmatige overwinning van Richard Schuil en Rijn de Nummerdoor. Nou ja, het viel wel tegen. Maar goed, we winnen wel en uiteindelijk is dat nu even het enige wat telt. Schuil en Nummerdoor onderweg naar Brons. Worden niet uit jou, natuurlijk. Ik vind het wel lekker om even een dagje even weer te trainen en dan uh, gewoon toe leven naar de volgende wedstrijd. De bal gaat in het net en het is Letland dat de derde set wint met 15-11. Het brons gaat aan schuil en Numedor voorbij. Ze balen als een stekker en ik kan me dat goed voorstellen. Ja, als je een medaille wint dan, uh, op de laatste dag, dan, uh, dan, uh, dan voel je dat niet natuurlijk. Dan is de, uh, dan, uh, nu, nu sluit het toernooi kut af gewoon, vierde. En dat is echt heel zuur. Ik had natuurlijk heel graag een medaille nog gewonnen. Uh, maar ja, gewoon uh, weggegeven, dat is jammer. Weggegeven. Vierde plek was het voor Reinder Nummerdoor en Richard Schuil. Uh, verslaggever Maarten Tip heeft dit alles gevolgd in Londen. Goedenavond Maarten. Hoi. Hoe, hoe waardeer jij die vierde plaats van uh, Nummerdoor en Schuil uiteindelijk? Ja, het is eigenlijk net niks. Uh, ik was erbij natuurlijk bij die wedstrijd uh, s'avonds om voor een tv-commentaar te doen. En je voelde het wegglippen uh, uit de handen als, uh, als los zand. En, uh, het is één plek beter dan vier jaar geleden. Uh, dus het doel wat ze vooraf hadden, een verbetering van vier jaar geleden... dat is bereikt, maar ja, in zo'n wedstrijd hadden ze gewoon meer moeten hebben. En juist in die wedstrijd begonnen ze ook goed en lieten ze het zelf helemaal wegglippen. Dus het is net niks en met dat gevoel bleef je dan ook achter die avond een beetje. Ja, En wat, wat denk je, gaan deze twee door... Uh, nou, ze hebben vooraf al aangekondigd wat het resultaat ook zou worden... dat ze in ieder geval nog een jaar door willen gaan. Uh, maar een volgende Olympische Spelen gaan ze niet meer halen. Uh, tenminste niet als duo uh, nummerdoor schuil uh, Heel misschien zou Nummerdoor uh, nog met een andere partner uh, wat langer door kunnen gaan. Maar uh, ik heb ze er nu nog niet over gevraagd... want dat was nog niet helemaal de mogelijkheid toe. En, en dit is ook niet het moment om echt verder over de toekomst na te gaan denken. Maar voor Schuil is het nog een jaartje en dan is het sowieso voorbij. Gaan we even naar de vrouwenkoppels, waar we zo nog even wat verder op het beachvolleybal ingaan. Sanne Keizer, Marleen van Iersel, daar waren de verwachtingen toch wel wat hoger. Die hebben eigenlijk wel heel teleurstellend gespeeld als dus je al hun wedstrijden gewoon optelde. Ja, dat, dat vind ik zelf ook de grootste teleurstelling van het beachvolleybal. Naast dan de, uiteindelijk de vierde plaats van Numero Schuil, want daar had ook meer in gezeten. Ik had meer verwacht van Keizer dan van Iersel. En die begonnen gewoon heel slecht in de poolfase van het toernooi. En daardoor kwamen ze in de tweede ronde meteen tegen de uiteindelijke winnaars uit. Ja, en daar waren ze gewoon kansloos. Maar ze hebben het een beetje verpest in de eerste ronde van het toernooi. Een moeizaam begin... En ze zijn er nooit echt ingekomen uh, in het toernooi. En, uh, en ja. aan wie lag dat? Vond je dat het aan een van de twee lag? Nee, ja goed, dat is altijd moeilijk te zeggen. Dat hetzelfde verhaal is bij Nummer door een schuil. Na de tijd staan ze dan, zeggen ze van ja, je moet het met z'n tweeën doen. En de ene keer maakt die de fout, de andere keer maakt die de fout. Uh, ik vind in dit geval ook moeilijk aan te wijzen of, of het bij een van de beiden lag. Ik had wel af en toe het gevoel van uh, bij Keizer en van Iersel zijn ze allebei wel helemaal fit. Maar daar heb ik niet echt de vinger uh, achter kunnen krijgen. Um, dus ja, ik kan niet een van de beide als schuldige aanwijzen. Alleen als je het vergelijkt met gewoon volleybal, uh, je hebt een slechte dag, je wordt gewisseld en er staan een paar reserves en uh, mm. het komt allemaal weer goed. En hier moeten ze het met z'n tweeën doen, dus uh, dat is meteen het lastige. Meppeling van Gestel, laat geplaatst, iets minder verwachtingen. Eigenlijk het wel fatsoenlijk gedaan, ook met oog op de toekomst. Ja, ja, ja nee, absoluut. Uh, het was fantastisch al dat zij erbij waren in dit toernooi. Um, dat was al boven verwachting van iedereen. Het is een duo wat net een jaar bij elkaar is. Um, en eigenlijk was alles meegenomen wat ze zouden doen dit toernooi. En dan komen ze ook nog in die tweede ronde terecht. Via een tussenronde weliswaar. Maar goed, ze, ze, ze brachten het tot aan de tweede ronde. Dus dit is voor dit duo een goede prestatie. Ze werden uitgeschakeld tegen het nummer één duo van de wereld. Twee Braziliaanse vrouwen. Maar dat is een goede prestatie dat ze de tweede ronde hebben gehaald. Ze hebben hier goede ervaring op kunnen doen. Het spelen in zo'n groot stadion voor 15.000 man publiek. Dat is allemaal nieuw. Die ervaring hebben ze mee kunnen nemen. En uh, nou ja, wat je zegt, voor over vier jaar is het heel belangrijk. Ja, wij zijn er ook geweest in dat uh, stadion. Voor mij was het de eerste keer dat ik bij zo'n uh, grote wedstrijd aanwezig was. Um, is, is het altijd zo of heeft Londen er echt een fantastisch feest van gemaakt... bij de beachvolleybal? Ja, nou, beachvolleybal is altijd een feest. Er wordt altijd een show omheen gemaakt... En, um, Persoonlijk vind ik dat ook een beetje een van de valkuilen van de sport. Want uh, in hoeverre nemen mensen zo'n sport dan nog uh, serieus? Ja, Gaat het niet alleen om het feest? Er ook een heleboel mensen op de tribune voor die meisjes in bikini in de pauze. Ja, en, en, ja, en, voor, en voor de show eromheen en voor het feest eromheen. En uh, uh, heel veel mensen die dan niet meteen begrijpen wat er op het veld uh, allemaal gaande is. Maar goed, uh, qua, uh, en, en dat is wat ik zeg: de valkuil. Want het is gewoon ook een mooi spel om naar te kijken. En, um, dus qua kwaliteit en qua sport heeft het de aandacht ook wel verdiend. Maar ja, ik vind wel op Horse Guards Parade, zo'n stadion midden in Londen. Ja, je gaat vanaf Trafalgar Square, uh, loop je even tussendoor een stukje de mall af en je staat in een beachvolleybalstadion. Met op de achtergrond uh, dat, uh, dat grote reuzenrad, de London Eye. Aan de rechterkant uh, Down Street 10 en een fantastische show. Ik heb uh, herhaaldelijk gehoord van mensen die even een avondje kwamen kijken van uh, nou, dit is de mooiste locatie en de, de mooiste sport op de Spelen. Nog één vraag. De Nederlandse Volleybalbond weet niet hoe vaak ze moeten zeggen... nu het wat goed, minder goed gaat in de zaal, dat dat beach zo belangrijk is en allemaal zo goed gaat. Wordt dit het troetelkind van het Nederlands Volleybal de komende vier jaar op weg naar Rio? Uh, ja en nee. Ja, uh, uh, we hebben in 2015 het WK in Scheveningen. Dus er zal heel veel op het beachvolleybal ingezet worden. En dat moet een fantastisch evenement worden. En ik denk ook dat het dat gaat worden met deze ervaring van Londen in het achterhoofd. Uh, nee, ik hoop dat uh, er ook toch heel goed aan het zaalvolleybal gedacht moet worden. Want ik heb vanmiddag de zaalvolleybalfinale zitten bekijken tussen Brazilië en Rusland. Nou, het was een van de mooiste wedstrijden Exactie, in de zaal die ik ja. ooit heb gezien. Uh, een van de hoogtepunten van deze spelen. En ik vind je moet deze sporten niet met elkaar vergelijken. En dat moeten ze bij de Volleybalbond dan ook niet gaan doen. Ze moeten zich gewoon realiseren dat ze twee takken van sport hebben. En in allebei heel veel uh, energie steken. En zorgen dat het allebei op uh, topniveau komt. Maarten Tip, dank. Dank ook voor jouw verslag hier op de Olympische Spelen. Komend uur, ja. na zevenen, dan blikken we terug op het roeien en op het judo. Ja, sporten nemen we mee en we nemen ook landen mee. Hè. We gaan met correspondenten ook bellen in de verschillende grote landen... om eens te kijken hoe in hen hun land, hun land, de Olympische Spelen beleefd is. Kortom, het is al een beetje terugkijken. Het is een beetje afscheid nemen. en We zijn nog niet eens bij de sluiting, maar we zijn wel al een beetje aan het evalueren.